Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het aantal zelfdodingen onder jongeren onder de 30 jaar is vorig jaar iets toegenomen. In totaal maakten 308 jongeren een eind aan hun leven. En daarmee is het nog steeds de meest voorkomende doodsoorzaak onder die groep. Dat veel mensen met zelfmoordgedachten kampen. merken ze ook bij Stichting 113 Zelfmoordpreventie. We krijgen meer telefoontjes en meer chats. En op zich is dat natuurlijk alleen maar goed dat er steeds meer mensen ons weten te vinden. Uh, maar laten we vooropstellen dat het sowieso om een, een heel verdrietig uh, hoog aantal gaat. En alle reden om er alles aan te doen om dit te voorkomen. Mocht je zelf denken aan zelfmoord. dan kan je ze altijd bellen op nummer 113. Ook als je denkt dat het met iemand anders niet zo goed gaat. Scholieren en mbo'ers die een onvoldoende voor Nederlands op hun eindlijst hebben... zouden geen diploma moeten krijgen. Nu kan dat nog wel. Ze kunnen slagen met een 4,5... als ze het maar goed genoeg doen bij andere vakken. De onderwijsinspectie zegt in het AD dat het moet veranderen. En Elon Musk heeft een nieuwe baas voor Twitter gevonden. Wie dat is, dat zegt hij nog niet, maar het wordt in elk geval een vrouw... Over zes weken gaat ze aan de slag. Mas kocht Twitter ruim een half jaar geleden. Sindsdien zijn er een hoop relletjes rond het bedrijf. Hij zegt zelf dat zijn rol binnen Twitter gaat veranderen. En je kunt bij de pakken neerzitten, maar je kan ook een theatervoorstelling maken. Dat dachten in elk geval gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire uit Rotterdam. Over dat onderwerp gaat de voorstelling dus ook. Gisteravond oefenden ze voor het laatst... Ik drie kinderen, waarvan de jongste een nakomeling. Voor haar opvang had ik uh, toeslag aangevraagd. Ik uh, kreeg het bericht dat ik 63.000 euro terug moest betalen. Verloren onschuld heet de voorstelling. Vanavond gaat hij in première. Ze spelen niet alleen in het theater. Er zijn ook optredens in het stadhuis, de rechtbank en bij de belastingdienst op kantoor. En het weer nog opnieuw een wisselend dagje. Vanochtend trekt de regen weg, zijn er opklaringen. Daarna stapelwolken met vanmiddag ook pittige regen- en onweersbuien. Het wordt 17 tot 22 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden qua verkeer te melden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM.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 CFM ZFM. Wow. Oh, oh, oh, Tranquila más te ve muy linda y te invito a salir La vida aún te brinda deseos de vivir Me voy a enamorar No me importa tu edad Yo quiero estar contigo en Alemania en madrugas No puedo darte una cartera Pero vamos a cenar Que nos concentremos paremos el celular aan het einde van het jaar. En ik ben blij Di me sono un tipo della street e non mi sento a mio agio dentro a questi posti Noi in camera d'hotel Che stiamo fumando weed in tutte le posizioni Che facciamo Tripla X Baby io sceglierei te In mezzo a tutte ste bitch Per portarti in posti che hai visto solamente in TV Per ogni vogliono a terra e se finirà così Non ci sarà nessun lieto fine per il nostro film No no no Non esplode la testa No no no En non è image Encore une fois, je vois que t'es pas là. Tu m'as pris pour une momme, une môme à qui en dit Regarde comme le monde est beau. Tu joues avec les mots parce que j'ai pas trop d'ego. Mais ne pense pas que tout peut s'obtenir par la force. Avec le temps, j'ai pris des rides, évité des mines. Pour ton attention, j'aurais traversé le Nil. Pour toi, jamais rien ne va. Passes toujours pour une folle. Pas là pourtant, Zion. T'as toujours pas capté. Ah t'es responsable de tous mes maux. Ah, au début, tout était beau. Ah, Baby, baby, lelo ah. uh. J'ai cru voir une image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 Een geheim, en ik zoek waar ik moet zijn. Hoe gaat het anders? Alles. Is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 One for dat Alles kan en dat het is veranderd. Leg me pijn neer en verdwijn. Je ziet er mooi uit. je ziet er zo mooi uit En ik weet niet of je het weet dat je zo lekker ruikt Dat je zo lekker ruikt En ik hoop dat jij het over mij vindt Voor altijd van mij vindt En ik hoop dat jij het over mij vindt Want ik wil nooit meer een ander Nooit meer een ander Ik wil nooit meer een ander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 6.9